Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Al voor Almof. Je hebt sale, je hebt super sale... en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl. Het is 1 uur geweest. Goedemiddag, het is nieuws van nu.nl. Krijg je van Mart Geron? Goedemiddag, onze nieuwe premier Jette wordt volop gefeliciteerd. nu hij en zijn kabinet zijn geïnstalleerd en iedereen aan de slag kan. Onder meer EU-voorzitter Von der Leyen zegt uit te kijken naar het samenwerken met Jette. Na het maken van de bordesfoto met de koning beantwoordde Jette één vraag van journalisten. Minister-president Jette, hoe voelt dat voor je het eerst? Ja. Heel goed, wij hebben er zin in. Ja, hopelijk later vandaag wat meer reactie nog van zijn kant. Hij heeft natuurlijk een drukke dag. Later vanmiddag is de eerste ministerraad. Het is een eer het werk van dikke advocaat over te nemen. Hij is een icoon, dat zegt Fred Rutte. Nu hij aan de slag gaat als bondscoach van Curaçao en dus ook naar het WK gaat. Advocaat kiest voor familie omdat zijn dochter problemen heeft met haar gezondheid. Wat ze precies heeft, dat is niet bekendgemaakt. En Rutte zegt in de lijn van advocaat door te gaan bij Curaçao. De burgemeester van Zwolle is geschokt na de dood van een inwoner van zijn een man van 34 werd gisteravond op straat doodgeschoten. De burgemeester zegt mee te leven met de nabestaanden en ook met de mensen in de buurt die het drama hebben gezien. Waarom er is geschoten is nog niet bekend. Het politieonderzoek is nog bezig. En tanken doet steeds meer pijn in je portemonnee. De prijzen aan de pomp zijn in 2,5 jaar tijd niet zo hoog geweest. Het van een liter diesel is nu dik 2 euro en benzine zit op 2,28 euro. Komt onder meer doordat de prijs van olie is gestegen en door de onrust in de wereld. Lokaal tanken bij een onbemande pomp is en blijft het goedkoopst. Het weer van Weerplaza. Buien vanmiddag met flink wat wind. 8 tot 11 graden is het. Morgen start wisselvallig. Daarna droger, wat zon en ook nog wat zachter. Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van flitsmeester met één viel langer dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen uh, Ouddijk en de Duitse grens kom je in een kwartier. Controles op de A1 Amersfoort-Emnes bij 35,1, A6 staan ze Lelystad-Muidenberg bij 68,1 en de laatste op de A12 Arnhem-Ede daarbij 107,7. Bas van Nimwegen. Yes, op je maandagmiddag hou alvast je Single Ladies Moves uit de kast. Beyoncé hoor je zometeen. En dit is Alex Worm. You, you you you They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith.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 Samveld is big Sam Veld bij Key Music. En hey, staan op je maandagmiddag. Bas hier. Ja, Wim die geniet even lekker van een weekje voorjaarsvakantie. Dan heeft hij een goede week voor uitgekozen Oké, okay. ja, Ik denk dat hij alvast uh, aan het kijken is waar hij komende woensdag in zijn korte broek op het terras gaat zitten. Met uh, die lentedag die eraan zit te komen, heerlijk. Verder een uh, gouden maandag vandaag. En onze sporters van uh, Team NL die komen vandaag terug uit Milaan. Die hebben bagage bij moeten boeken denk ik... voor al die gouden plakken die ze mee hebben moeten inchecken. Succesvolste spelen ooit voor Nederland. Dat is lekker. Afgelopen weekend was ook echt nog een mooi weekend. Hè. Volgens mij dachten we vrijdag al een beetje van... nou, dit, dit was het wel. Mooi zo. 18 medailles. En toen kwamen daar zaterdagmiddag... gewoon nog even twee gouden medailles bij. Van Jorrit Bergsma en Marijke Groenewoud natuurlijk bij de Massastart. En die laatste, Groenewoud, die pakte nog een keer goud natuurlijk, hè? En toen ze de ijsbaan afkwam, werd ze nog even ten huwelijk gevraagd door haar vriend. Het was mooi om te zien. Heb je ook nog gehoord dat ze de ring al kwijt is geraakt? Twintig minuten later al. Ze moest dat ding afdoen bij de dopingcontrole. En toen heeft ze hem in de prullenbak gegooid. Hoppa, even een verlovingsring van 1000 euro op de prullenbak in. Nou, uh, Beyoncé heeft er nog wel eentje voor de. The Lost One's Falling One tear for the broken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 Mellow en Jelly Roll en Holy Water back your music ja, Weet je nog dat filmpje van die HR-chef die tijdens een concert van Coldplay werd betrapt met haar baas... doordat ze gezellig stonden te dansen op de Kiss Cam, terwijl ze waren gewoon getrouwd. Dat filmpje dat ze wegdoken, dat, dat ging de hele wereld over natuurlijk. Werd echt honderd miljoenen keren bekeken. Ja, hun leven stond in één keer op zijn kop natuurlijk. Vanuit iedere hoek van de wereld kwamen er wel reacties... Zij heeft er uiteindelijk haar carrière voor opgegeven. Nu las ik dit weekend dat ze wat nieuws doet. Je kan haar nu namelijk boeken als spreker. Ja, dus als spreker op een event, zeg maar. En dan komt ze vertellen nou ja, hoe, je, hoe je je leven kan verbeteren... eigenlijk via ikwilvormenpartneraf.nl kan ook Nee. Nee, dat is een geintje. Nee, ze, ze doet nu presentaties over crisisbeheer. Dan gaat ze zeg maar vertellen hoe je een, een reputatiecrisis kan overleven en je eigen verhaal kan herwinnen. Wel goed, hoor, dat ze daar uiteindelijk iets, iets positiefs mee heeft gedaan. Ik zat heel even te kijken. Hè. Mocht je er willen, willen boeken of een kaartje willen kopen voor een sessie, dat kost je 635 euro. 635 euro voor een, een sessie van een half uur. Ik denk dat Coldplay-in-for-programma staat buiten. Dat kan niet anders. I've been reading books of old. The legends and the myths. Achilles and his gold. Achilles and his gifts. Spider-Man's control. And Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said where'd you wanna go. How much you wanna risk. I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I could. You IQ. Gek. End of beginning, hoorde je. Hey, roep uh, even al je collega's bij elkaar. Want uh, zo meteen kan je de grote baas weer trots gaan maken natuurlijk. Door uh, jezelf op de kaart te zetten. Het enige wat je moet doen is uh, zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden in één minuut. In het slimste bedrijf van Nederland. Uh, denk je nou, dat kunnen wij wel. Pak de q erbij. Stuur me daar het antwoord op de volgende opwarmvraag. Sinds een uurtje of drie uh, hebben we officieel een nieuw kabinet natuurlijk. En traditie getrouw maken dan uh, alle leden natuurlijk een, een foto. De bekende bordesfoto. Op de trappen van Welk Paleis gebeurt dat? Stuur je antwoord deze kant op via de q -up. Het slimste bedrijf van Nederland. Zometeen om kwart voor twee.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 Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Goedemiddag, Kim weer van Weerplaza Mix van Wolken en Zon. In het midden- en oosten kan er een buitje vallen. Het is maximaal 11 graden. Morgen dan wordt het een grijze dag, dan wel ietsjes warmer. Nieuw verkeer van Flitsmeister met één file langer dan 10 minuten. Die vind je op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. Daar 12 minuten. Your music, Bas van Nijmegen. Where is my husband, Ray, hoor je zo meteen. Na de Janus Brothers. You with you. husband is coming Ray bij Q en where is my husband ja en je collega's veel belangrijker waar zijn die zijn ze nog aan lunch misschien in de kantine of staat de helft bij het koffieautomaat? Nou, verzamel ze even, want misschien spelen jullie zo meteen mee in de nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. Zijn jullie de nieuwe nummer 1 van Nederland? Ja, eerst die andere nummer 1 van Nederland. Bruno Mars ga ik zo draaien. Koning van de top 40G, je hoort hem zo met I Just Might. Na Army van Buren, Trevor Guthrie. This is what it feels like bij Q-Music. Nobody. Is de bordesfoto gemaakt van het nieuwe kabinet? Paleis, Huis en Bos. Ja, dat is hartstikke goed. Ze stonden er weer piekfijn op, hè? heb je hem gezien? Ja, heel mooi. Strak in park naast de koning. Het slimste bedrijf van Nederland. Ja, Robin, je gaat meespelen voor dekker transport en tankopslag uit Oude Kerken de IJssel. Ja, klopt. Wat doen jullie precies? Ja, heel veel eigenlijk. Vloeibare middelen, maar ook uh, ja, stukgoedmiddelen uh, voor de voedsel- en pharma-industrie. Alles wat in een tank kan. Ja, eigenlijk wel. Hey, en hoe is uh, de sfeer op kantoor nu? Hebben jullie, uh, bij jullie voorjaarsvakantie of niet? Nee, nee dat niet. Dus We gewoon zijn lekker aan het werk. Nou, dat is alleen maar goed toch? Groter team voor het uh, slimste bedrijf van Nederland. Precies, we hebben genoeg mensen opgetrommeld. Mooi, één minuut op de klok om zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden. De tijd die overblijft gaat u uw plek bepalen in het uh, klassement. En als jullie de snelste van de maand zijn, dan uh, weer de slimste award. En een karaoke-party speaker aangeboden door Tempo Team. Dus ik weet niet of jullie een beetje kunnen zingen daar. Maar... We kunnen niet, maar we vinden het wel leuk om op vrijdagmiddag op gewoon lekker te karaoken. Dus uh, nou. we willen hem graag winnen. We gaan voor die snelste tijd. Zijn jullie er klaar voor? Yes. Ga ik de klok starten. Welke kleur heeft het logo van vliegmaatschappij KLM? Hello. Wie stopt als bondscoach van Curaçao? Advocaat. Hoeveel jaar ben je getrouwd bij een gouden huwelijk? Bas. Uh, Bas. In welk land staat de Sacrada Familia? Uh, Barcelona, uh, Spanje. Wat is de hoofd, het hoofdingrediënt van snert? Ertessoep, erten. Welke artiest kennen we uh, van nummers Drace Kelly jaar. en Lollipop? Ja, 50 jaar voor de gauw huwelijk. Grace Kelly en Lollipop. Van wie zijn die hits? Pasca. Uh, Ma ja. Maak het spreekt. Nou, ik reken hem goed, want <laughs> ja, je mag. Je mag alleen passen, maar dan krijg je de vraag niet terug, hè? Oh, verdorie, Dat dachten ze dat hij we wel was. Ja, vanmiddag weer. Bij Verdubbel je salaris in de middagshow bij de Mie. Uh, Oh, in nee. de hart. Ja, passen is uh, fout, helaas. Um, maar ik heb jullie een beetje gematst bij de laatste. Want die Mika, die heb ik uiteindelijk ook gehoord. De kleur van het logo van uh, KLM is inderdaad blauw. Dik advocaat stopt als uh, bondscoach van Curaçao, inderdaad. Hij gaat zich richten op uh, zijn dochter. Die heeft gezondheidsproblemen. Ja. Um, dan dat huwelijk. Het gouden huwelijk, 50 jaar... Ja. ja. Hij werd nog een paar keer genoemd, maar helaas. Uh, Barcelona, inderdaad. De plek waar de Sacrada Familia staat. Snert. Daar, zit natuurlijk, uh, erten, of, daar zitten natuurlijk erten in. Uh, dus Ertensoep. Grace Kelly en Lollipop zijn van Mika. Hij staat vanavond in Rotterdam. Ahoy, hadden jullie ook goed? Uiteindelijk hebben jullie over van die minuut. 28 seconden. Ja, ja, ja je kan er het best maar een beetje om lachen, inderdaad. Uh, tiende in het uh, maandklassement. Uh, geen speaker ons helaas. Helaas. Uh, dekkertransport en Jullie komen bij de samen. Op chemieziek.nl. Werk ze. be friends.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 That's what I want, that's what I want, that's what I want That's what I want, that's what I want, that's what I want That's what I want, that's what I want There are no high feelings if you oh. only want act like love is due Four and nine to ah, Oh yeah. yeah. sometimes in the morning go back to being someone you never know. Yeah. Bijna twee uur het laatste nieuws, zo meteen met Mart. Ik heb het zo over een mysterie bij een tankstation... want je komt voor benzine of diesel... maar hoe kan het dat je vertrekt met enorme problemen? Oh jee. I only want you when you come. En Teddy swims and tongs. en I gang, gang, gang. Kom eraan. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? de, Proef zelf maar. Hup. Ga naar de koffiejongens.nl. Hé! Hey. De koffiejongens. Ja, wat hoor ik? Ik hoor de voetstappen gek. Giel, Thomas en Stefan gaan op de engste roadtrip ooit. Maar dat doen ze niet alleen. Ik wil helemaal geen contact op, op, op het geesten. Can you give us a sign? <tie> Fucker <tie> hell! Wie is nergens bang voor en haalt het einde van de drop? Hé, hey, wie is dat? De drop je nu bij Videoland. De lekkerste biologische koffie, zonder hey, concessies. De koffie jongens!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 Alleen vandaag wasverzachters en wasparfum van onder andere Robijn en Venice... nu tot 70% korting op de meest getoonde prijs. Score alle select deals bij bol. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Nou. Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk.